7 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Oppositie bezorgd over AWBZ-plannen. Meer dan 100 doden op Filipijnen door storm Bopa. En in 2020 nieuwe NASA-missie naar Mars. De hele oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd over de plannen met de AWBZ. Wordt bezuinigd en tegelijkertijd worden gemeenten verantwoordelijk... onder meer voor de huishoudelijke hulp.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 Roermond heeft een nieuwe coalitie van CDA, PvdA en vijf kleine partijen. In het nieuwe college ontbreekt de VVD de grootste partij in de gemeenteraad. De stad belandde in oktober in een bestuurscrisis toen de VVD het college verliet. De VVD'ers stapte op uit solidariteit met VVD-wethouder Jos van Rij. Hij legde zijn functie neer nadat hij was beschuldigd van corruptie. Vanmiddag wordt bekend wie de nieuwe wethouders van Roermond worden.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 Ajax overwintert in Europa. De Amsterdammers verloren gisteravond in de Champions League in Madrid... met 4-1 van Real. Maar omdat Manchester City er niet in slaagde te winnen van Borussia Dortmund... is Ajax derde in de pool geworden. Het weer veel bewolking vandaag. Er vallen wat winterse buien. Het wordt 2 graden in het oosten, 5 graden aan zee. waart een vrij stevige wind, waardoor het kouder aanvoelt. Vanavond volgt vanuit het noordoosten sneeuw. Morgen overwegend droog, meer ruimte voor de zon en ongeveer even warm. En weer bij het in Noord-Brabant komt plaatselijk nog dichter mist voor. En in het hele land, behalve in Zeeland en Limburg, kunnen lokale wegen vooral plaatselijk glad zijn door bevriezing. Er staat zo'n kleine 20 kilometer file. De twee files die opvallen staan op de A12, vanaf Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en Zevenhuizen 4 kilometer. Bij het gouden aquaduct staat een vrachtwagen stil op de rechte rijstrook.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 Is Archie. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten. En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De KNVB, gemeente, voetbalclubs... breken zich het hoofd over hoe geweld op het voetbalveld uit te bannen. Misschien moeten ze eens gaan kijken bij het rugby. Daar gaat het tijdens de wedstrijden hard aan toe... maar is vrijwel nooit sprake van misstanden. Ideetje misschien ook voor minister Schippers? In ieder geval vindt ze het een goed initiatief... dat er komend weekend niet wordt gevoetbald op de amateurvelden. Net als velen is minister Schippers van Volksgezondheid en Sport... geschokt door de dood van de grensrechter. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Als je in je vrije tijd uh, iedere zaterdag op het sportveld staat... om uh, kinderen in staat te stellen een wedstrijdje te spelen... en je moet dat met de dood bekopen... dan uh, is dat, uh, ik kan alleen maar zeggen, verschrikkelijk... maar eigenlijk zijn er geen uh, woorden voor. Uh, ook niet voor uh, de nabestaanden, wat voor leed die daarvan uh, ondervinden. Ziet u dit als een incident, wat er gebeurd is? Nou, agressie op de velden is geen incident meer, helaas. Daarom hebben we ook een actieplan opgericht om dat echt hard tegen te gaan. Maar dat het zo uit de hand loopt is gelukkig wel een incident. En ik hoop dat dat hier ook bij blijft. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt... ja, er moet meer aan de hand zijn. Ziet u dat ook? Nou, we zien dat de samenleving verhardt. En we zien dat agressie, ik ben ook minister van Volksgezondheid... dat ook agressie in de zorg toeneemt. Dat agressie op de sportvelden toeneemt. En je kunt zeggen, ach, dat is een, een, een teken van deze tijd. Maar dat vind ik dus te ver gaan. Wat wij zowel in de zorg als in de sport hebben gedaan... is dat wij maatregelen nemen om daar op te treden. Maatregelen om mensen meer weerbaar te maken. Maatregelen om bijvoorbeeld ouders in een hesje te hijsen. En andere ouders aan te spreken als die totaal uit uit hun dak gaan uh, langs de velden. Maar ook bijvoorbeeld de politie aan te spreken... op hun verantwoordelijkheid, het OM... om het ook echt aan te pakken, op te pakken en aan te pakken. De sportverenigingen zelf, hun tuchtrecht, om dat aan te scherpen. Dus we moeten dit met z'n allen doen om het te kunnen keren. Vindt u dat uh, sportclubs, misschien door u uh, aangestuurd... nog meer moeten gaan doen om agressie te gaan verminderen... dan dat nu al het idee is? Ik vind dat wel, en dat is ook de reden waarom we met elkaar dit plan hebben gemaakt. Je kan niet verwachten dat dat nu al helemaal is gerealiseerd. We zijn daar ongelooflijk druk mee bezig. We hebben daar als overheid ook 7 miljoen extra voor uitgetrokken... om ook daadwerkelijk die maatregelen te kunnen nemen... en iedereen in staat te stellen om zijn taak op te pakken. Um, maar we zijn er dus nog lang niet. Nu worden er uh, geen wedstrijden gespeeld uh, op het voetbalveld. Vindt u dat terecht? Vindt u het goed dat dat stilgelegd wordt?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 Maar het moet wel leuk blijven. Minister Schippers van Sport en Marcel Bril sprak met haar. En dat is natuurlijk de grote vraag. Wat kun je doen om dit soort excessen te voorkomen? Misschien kan het voetbal een voorbeeld nemen aan het rugby. We zeiden het al. Ook een teamsport waarbij het er hard aan toe gaat... maar vrijwel nooit problemen zijn. Daarbij staat respect voor de scheidsrechter centraal. Get ready. 3 2 Go. Ik heb wel eens een keer gezegd dat een scheidsrechter niet goed kon fluiten. En een andere speler uit ons team heeft dat ook een keer gezegd. En die heeft daar rood voor gekregen. En die was voor zes tot acht wedstrijden was geschorst. Ja. Het zijn niet bepaald jongens waar je graag ruzie mee zou krijgen. De jongens die hier aan het trainen zijn bij rugbyclub Hilversum. Ze hebben ongeveer dezelfde leeftijd als de voetballers die afgelopen weekend in Almere zo verschrikkelijk de fout ingingen. Maar ze kunnen zich er helemaal niks bij voorstellen. Absoluut niet. Absoluut niet. Er wordt helemaal niks getolereerd? Nee, nee je, mag, uh, je mag inderdaad niks zeggen. Je krijgt gelijk rood. Als je hem ook uitscheldt, dan mag je nooit meer spelen. Ja, de scheids is de baas. Als de scheidsrechter zegt de tafel is rond en hij is vierkant, is hij toch rond. Op het veld ernaast bij de training van het eerste herenteam gaat het er nog iets harder aan toe. Ze hebben eerst een stuk conditiewerk gedaan en nu doen ze wat baloefeningen. Mark Visser, technisch begeleider van het eerste team en scheidsrechter. Wat is nou het ergste dat u als scheidsrechter wel eens naar het hoofd geslingerd heeft gekregen? Oei, daar moet ik wel even over nadenken. Uh, van een speler of van iemand langs het veld? U mag kiezen. Nou, van een speler niet hoor. Nee, nee misschien ja, een, een knikje dat ik het mis heb. Ofzo. Maar niet, niet verbaal. Dat is dan is in, in, in rugby. Je krijgt er met een paplepel ingegoten als je als junior komt. als 7, 8-jarige. Dat je niet praat tegen een scheidsrechter. Nu staan we hier langs de zijlijn. Hè. Hier, uh, heeft u als scheidsrechter ook nog middelen om die ouders langs de lijn stil te houden? Nee, nee maar dat hoeft niet. Ik, ik fluit veel jeugdwedstrijden hier ook. En ik hoef nooit een, een, langs het veld te lopen of naar de zijkant van het veld te lopen... om iemand uh, te berispen op zijn gedrag. 3, 2, 1, go! Maurice en Jasper, jullie zitten in het eerste team. Ja, dat is het hoogste niveau wat er in Nederland te behalen is. En wat zouden die voetballers nou van jullie kunnen leren? Is... Nou, ik denk dat uh, die... Uh... Dat respect, dat, dat dat heel belangrijk is. Want uh, je, je moet je realiseren waar het om gaat. En in de kern uh, doe je een sport om uh, ervan te genieten. En, uh, ja, en niet om, uh, om elkaar naar het leven te staan. Scheidsrechter Mark Visser. Zoiets als in Almere is gebeurd afgelopen weekend. Is zoiets denkbaar in het rugby? Nee. Hoe kan dat dan? Want dit is ook een teamsport. Hier gaat er ook soms op het veld flink hard aan toe. Ja, dat is met name waar het om draait natuurlijk. Kijk, op het veld uh, bij rugby gebeurt natuurlijk heel veel. Het is een fysieke sport, je mag aan elkaar zitten. En daar, moet je, uh, daar is respect een, een groot woord. Ze zeggen wel eens, voetbal is een sport voor heren gespeeld door beesten. En rugby is een sport voor beesten gespeeld door heren. Ja, dat ja, klopt. Dat is wel, dat is wel eens te vergelijken. En ik denk dat dat zo is. Wij douchen ook allemaal met elkaar. We hebben één grote doucheruimte waar na de wedstrijd de spelers ook bij elkaar komen. En bij ons komen de, de emoties die je eventueel nog opgelopen hebt uh, tijdens de wedstrijd... Uh, spoel je eigenlijk van, van jezelf af en van je maatje af tijdens die grote douchsessie. Je, je springt onder de douche na aflopen en je praat ook met de tegenstander een beetje na. toverwoordjes, samen douchen. Ja, dan is het allemaal weer goed. Jullie moeten aan het werk, jongens. Ja, we gaan verder trainen. Dankjewel. Ja! Ik weet niet of ze daaraan willen bij het voetbal. Samen douchen, maar het is misschien wel de tip voor uh, voetbal. Martijn Bink was bij rugbyclub Hilversum. De Griekse samenleving wordt steeds gewelddadiger. Hoe doen ze dan? Dan ik meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB Kees Quacks. Nog mist in Noord-Brabant. En gladheid vooral op lokale wegen in het hele land. Behalve in Zeeland en Limburg. De twee files die eruit springen zijn de A12 Utrecht-Den Haag. Er staat een vrachttoto stil op de rechterrijstrook bij het Gouden Aquaduct. In de file vanaf Bodegraven tot aan 7 huizen vijf kilometer. En de lange file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht na een ongeluk. Tussen Eemnes en Hilversum staat 7 kilometer. Bij Bildhoven is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Geweld neemt toe in de Griekse samenleving. Gisteren ontplofte een bom bij een kantoor van de neofascistische partij Gouden Dagen. Leden en aanhangers van diezelfde partij zijn verantwoordelijk... voor een toenemend geweld tegen migranten en buitenlanders. Bijna elke dag komen er meldingen binnen... bij het netwerk voor registratie van racistisch geweld. Clubs, knives, like And, uh, was, uh, some, uh... Leden van Gouden Dagenraad kwamen met knuppels en messen... en een van onze buren werkte met ze mee... Ze wilden ons centrum binnendringen, vertelt Frank Williams... voorzitter van de Tanzaniaanse gemeenschap. We zaten met z'n tien opgesloten in het kantoor... terwijl Gouden Dageraard probeerde binnen te komen. Uiteindelijk heeft de politie ons ontzet. Maar gedurende de nacht werd het centrum kort en klein geslagen. We printers ik sta nu voor het gemeenschapscentrum. De gebroken ruiten zijn vervangen door boordplaten. De Tanzanianen durven niet meer terug naar hun verwoeste centrum. Ik zie een Afrikaanse bar verderop, die is ook gesloten. En ik heb ook gehoord dat de Afghaanse en Somalische gemeenschappen... inmiddels ook hier uit de buurt zijn vertrokken, uit angst. Want de leden van Gouden Dageraad houden hier alles in de gaten. Op een bijeenkomst van het netwerk vertellen slachtoffers wat hen is overkomen. Een Afghaanse man vertelt hoe hij en zijn zoontje op weg naar de supermarkt door zeven mensen worden aangevallen. Ze wilden me doden, hebben ook mijn zoon geslagen. We durven nu onze woning niet meer uit. Een paar van mijn vrienden hadden meststeken opgelopen, zegt een Pakistan. We zijn naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen. Maar er werd ons verteld dat het niet kon. We staan er geen wetten meer hier. Het is allemaal veel erger geworden sinds Gouden Dageraad in het parlement is gekomen. We vinden dat de Griekse samenleving en de democratie worden aangevallen. Costis Papiano is woordvoerder van het netwerk van 23 organisaties. Hoe meer de crisis om zich heen grijpt, hoe meer de samenleving radicaliseert. Het wordt stilzwijgend geaccepteerd dat migranten worden bedreigd en mishandeld. Een paar weken later is het mis in mijn eigen buurt. Radicaal links wil optreden tegen de fascisten... en hij heeft een demonstratie op het Centrale Plein georganiseerd. De politie, bang dat Links slaag zal raken met rechts... houdt de demonstranten op een afstand. Gouden de Dageraad laat zich uiteindelijk niet zien. En na urenlang te hebben gedemonstreerd, gaat radicaal links naar huis. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. In my opinion, there is still een lack of er is geen politieke wil om iets te doen. En ik ben bang dat de meeste politieke partijen in Griekenland... zich nog steeds niet realiseren hoe gevaarlijk de situatie is. Bovendien, zegt Papiouano, zijn extreemrechtse elementen... goed vertegenwoordigd in het politieapparaat. Het is dringend nodig dat er een onafhankelijk orgaan binnen de politie komt... die racistisch geweld onderzoekt en ook racistisch gedrag en geweld door politiemensen zelf. Een reportage was dat van onze correspondent in Griekenland, Corny Kees. Gaan we naar Manu Remmers, die is in Eindhoven, in het zwembad, de aardsportbad, waar de schoonspringers trainen. Het droge gedeelte, zo te horen, want ik hoor niks spetteren. Nee, hier heb je geen zwembroek voor nodig, voor dit stuk. Oh, <laughs> nou, dat brengt ons op... Uh... Wie weet komen we er zo nog op. Eh, hoe is de stemming, eh, Meiner? Want het is eigenlijk helemaal niet zo vrolijk uh, waarom je daar bent. De, ze moeten het nee. minder geld gaan doen, hè? Daar. Uh, nee, nee, nee, en als ik dan zie wat je, dat je dit... Wat zij nu lopen te doen, zijn zes jonge mensen... Uh, die hier voor mijn neus springen op trampolines... Uh, vanaf een duikplank in een bak met schuimblokken. De andere is met een baldruk in de weer. Ze hebben al rekstokken gedaan... En dat zes dagen in de week en dan vanmiddag nog een keer van hoge en lage plank. Wat een ontzettende tegenvaller moet dat zijn geweest gisteren, dat nieuws. Ja, absoluut. Uh, ik denk dat we het allemaal niet hadden verwacht. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat we ontzettend veel succes uh, hebben geboekt. En de lijnen alleen maar stijgen is. Ja, dus Dit is Jorik de Bruin. Uh, bijna ook naar Londen gegaan. Ging net niet door. Ja, dat klopt. Dat was uh, last minute uh, eigenlijk ja. gecanceld. Ja, omdat, omdat de lat heel hoog werd gelegd, hè? Ja, klopt. Zes dagen in de week doen jullie dit. Dit is een soort warming-up, krachttraining in het droge gedeelte. Dadelijk het bad in. En dan vanmiddag nog een keer verhuisd van Almere naar Eindhoven. Omdat hier dat, dat, dat zwembad is, het Pieter van der Hoge Band, wedstrijdbad. En dan deze domper. Ja, um, ik ben in uh, 2007 hier naartoe verhuisd. Eigenlijk omdat je hier fulltime kon trainen. We trainen 30 uur in de week. Uh, dat doe ik sindsdien. En sindsdien gaat eigenlijk alles alleen maar beter. Voelt dit als een disqualificatie? Ja, eigenlijk wel. Het, wordt een beetje, het is een beetje alsof ze je kansen die, die je hebt... een beetje ontnemen van je. En uh, ze willen dat je de top gaat bereiken. En nu eigenlijk alle mogelijkheden die je hebt om dat te doen... worden weggehaald. Dus om dat te bereiken wordt het alleen nog maar moeilijker. Oh, ze gaan straf door. Je hoort het geluid van de trampoline ook. Eventjes naar iemand die... Het lijkt wel een soort trance wat je aan het doen bent. Op de trampoline? Nee, nee zo het zittend op de grond... Ja, dus is gewoon een beetje loskomen voor de watertraining... want eh, anders ben je ook heel erg stijf... en dan eh, gaat alles een heel stuk moeilijker natuurlijk. Ja. Het is net alsof je het nooit goed genoeg doet, als je dit zo hoort. Dat is topsport, hè. Ik doe altijd beter. Ja. En, en dan toch nog financieel afgestraft. Ja, dat is heel ziel, maar eh, net wat Jorik zei... Ja, dat hadden we niet zien aankomen... maar je moet alsnog gewoon doorgaan waar je mee bezig bent... en laten zien dat wij een heel goed team zijn... En dan uh, misschien dat ze wat kunnen regelen. Maar nu wat wij nou het beste kunnen doen... is gewoon uh, keihard doortrainen, 100 geven... en laten zien wat we kunnen. Hoe logisch is het dat zo'n sportkoepel NOC-NSF zegt... nee, maar we gaan voor de zwemmers, we gaan voor de sporten... die echt goud, zilver en brons binnenhalen? Um, is, is er ook ergens begrip voor? Ja, nou, het is nogal lastig. Door zwemmen is een hele grote sport. De springen is natuurlijk vrij klein. Maar dan juist, wij zijn zes springers. En wij hebben al de laatste paar jaren heel goed laten zien wat wij allemaal in huis hebben. Ook maar een klein stukje van bad nodig. Niet het hele het 50-meter-bad. Ja, klopt. Maar uh, ja, we hebben het echt ja, gewoon de laatste jaren heel goed laten zien. En dan vind ik dat ze wel een beetje begrip mogen tonen. Dat we wel uh, een beetje daarvoor bedankt mogen worden. Want wij werken er net zo hard voor als de zwemmers. Het is ook een beetje circus waar ik zo, als ik zo kijk naar Jorik. is dus half op een bal. Ja, nee, dit zijn uh, puur spanningsoefeningen. Ja, ik zie het. We <laughs> moeten er zelf niet aan denken allemaal. Maar gaan jullie nog van de hoog af, de toren? De toren, dat uh, Jorik en ik, die zijn uh, 1 en 3 meter springers. En daar de blonde haren, die doet van de toren. Oh, dus dat gaan we ook nog zien. Want jullie gaan nu nog op het droge, maar dadelijk het natte in dan. Ja, we gaan uh, om half acht gaan met water in, ja. Oh. Nou, spannend. So, ik, als ik er naar kijk, dan ja. En dan dadelijk nog van die hoge toren. Jongens, ik ga er een mooie foto van proberen te maken. Bijvoorbeeld weblog. Die kunnen we dan zien via nos.nl. Even door naar beneden. En dan ziet u dat weblog van Mayno Remmers. Vanochtend dus bij de Schoonspringers. Het is zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Twee weken geleden verspreidde de spreekbuis van winkeliers... Detailhandel Nederland, een persbericht met de kop. Detailhandel rekent op beste Sinterklaas ooit... Op zijn zachtst gezegd nogal gewaagd in deze tijden van economische crisis. Jeroen Schutheiser ging de stemming peilen. Te beginnen bij de boekwinkelketen die eerder dit jaar failliet ging en een doorstart maakte. Paul Dumas van de nieuwe selecties. Over klanten heeft u hier niet te klagen. Nee, het is heel erg druk. Maar dat zegt natuurlijk niet 1, 2, 3 wat over de omzet. Wij Hollanders houden namelijk van hmm. kijken en snuffelen. Nou, dat wordt niet gestuurd, dat wordt ook gekocht. In vergelijking met vorig jaar hebben we zeker zoveel transacties aan de kassa. Alleen het bonbedrag waar mensen voor kopen is lager dan vorig jaar. Ja, kopen we nu een boek van 20 in plaats van 25 euro? Dat misschien, maar we kopen ook iets minder. Kijk, er is natuurlijk heel veel gebeurd hè, rondom deze keten. Ja, er is veel gebeurd. Uh, we zijn natuurlijk wel lange tijd bezig geweest met repareren van allerlei dingen die niet goed meer waren. Hè. Zoals voorraden die niet meer op peil waren. Dus we hebben in de winkels alle voorraden weer goed op peil uh, geholpen. Geen nee verkopen? Nee, zo min mogelijk. Hè. En, uh, en als, we, als we het niet in de winkel hebben, kun je het altijd bij ons bestellen. En dan hebben we het de volgende dag in huis. Hè. Dus dat, uh, dat zijn we veel dichter op de klant aan het, uh, aan het acteren. U gaat ook andere dingen doen in de winkel. Ik zie opeens leesbrillen. Ja, het gaat fantastisch. We hebben volgens mij afgelopen vijf maanden voor 100.000 euro aan leesbrillen verkocht. U heeft een hele grote afdeling kookboeken. Ja. Gaat u daar nou ook bij koken? om de beleving wat groter te maken? Ja, wij vinden dat er toch meer reuring moet zijn in de winkel. Dus uh, bij ons binnenkomen en altijd wat te beleven hebben... dat vinden wij een belangrijke toekomstige uh, uh, ontwikkeling die wij willen ingaan. Dat moet natuurlijk wel beheersen. Het moet niet een, uh, zeg maar een soort circustent worden hier. Maar het moet wel vooral functioneel zijn aan de belevingswerelden die wij, uh, die wij te bieden hebben. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar onze kinderafdeling met kinderboeken... Ja, dat zou eigenlijk een afdeling moeten zijn waar kinderen het grandioos naar hun zin hebben. En dan moet er wel iets meer te beleven zijn dan alleen maar een boekenkast... met boek Erin. En ik denk dat we zeker ook evenementen kunnen doen. De helden van kinderen, als het nou gaat om strips of om televisiehelden... die kunnen best in onze winkels ook al een uh, keer langskomen. K3. Nou, ik acht het niet uitgesloten. <laughs> nee. Als u een rapportcijfer mag geven voor de omzet? Uh, over de afgelopen week? Uh, een dikke acht. Nu hoor je twee geluiden. XL. Als ik de winkel binnenloop, loop ik gelijk tegen de grote verlanglijst wensput aan. Dus even kijken of er wat in zit. Matthijs Bobeldijk. Er zitten uh, verlanglijstjes in. En we hebben er inmiddels ruim 50.000 uh, gekregen uh, sinds september. En wat is uw wens? Wat, <laughs> wat, is, wat is mijn wens? Dat... Meer omzet. Hoe gaat het met die verkoop? Verkoop gaat goed. Wat we zien is dat er, uh, dat er weer meer verkocht is aan, aan speelgoed ten opzichte van vorig jaar. En uh, met name zit er groei online. Ja, want ik hoorde van de online winkels dat die uh, een plus hebben van bijna 40%. Ja, dat zijn mooie getallen. Maar ja, als u alles online gaat verkopen, dan kunt u deze winkels niet van open houden. Nou, de combinatie tussen winkel en online, dat is waar volgens ons de toekomst uh, ligt... We hebben 19 grote winkels waarbij dan beleving in de winkel centraal staat. Uh, en online zit het meer, zitten we meer op, op gemak en ook een breed assortiment. Nou zitten we in een diepe crisis, hè? daar hoeven we niet omheen te draaien. Wat is nu het verschil met uh, de consument van vijf jaar geleden en nu? Als je kijkt naar de uitgaven dan denk ik dat we daar, dan blijven we goed op peil. Dus ik denk dat mensen nog steeds graag cadeautjes willen geven. Uh, kinderen en, en, en feestdagen zijn voor mensen relatief belangrijk. En uh, ik denk dat we daarom de, de crisis relatief minder merken in, in zo'n tijd als, uh, als Sinterklaas. De bloedjes van kinderen mogen niet te dupe worden. Uh, ik denk dat dat dan de juiste conclusie is. Matthijs uh, Bobbeldijk, nou ja, niet die laatste. Uh, de man die u daarvoor hoorde van winkelketen Toys XL. Later in deze uitzending zelfstandig ondernemers die toch een stuk somberder zijn.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 Zorgen om zorgplannen van het kabinet en meer dan 200 doden op de Filipijnen door de storm Bopa. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Meegens. De hele oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd over de AWBZ-plannen van het kabinet. Wordt bezuinigd en tegelijkertijd worden gemeenten verantwoordelijk onder meer voor de huishoudelijke hulp. SP-Kamerlid Renske Leijten over die werkwijze.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 Een steekpartij in het centrum van Rotterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Toen agenten het huis binnenkwamen, leefde hij nog. En hij overleed kort nadat de agenten hadden geprobeerd hem te reanimeren. De politie. Om kwart voor twee heeft er een steekpartij in een woning plaatsgevonden in de Aleidisstraat in Rotterdam. En daarbij is één man komen te overlijden aan zijn verwondingen. En in dat onderwoning hebben wij een viertal mannen kunnen aanhouden. En wij doen nu onderzoek naar hun betrokkenheid. Een van de aangehouden mannen was licht gewond.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 De Republikeinse voorzitter Biener in het huis van afgevaardigden stelde voor om te korten op Obama's zorgwet en de pensioenen, maar daar ziet Obama niets in. Unfortunately, the speaker's proposal right now is still out of balance. Uh, you know, he talks, for example, about $800 billion dollars worth of revenues, but he says he's gonna do that by lowering rates. And when you look at the math, uh, it doesn't work. De Republikeinen zijn fel tegen belastingverhogingen voor de rijkste Amerikanen. Partijen hebben nog vier weken om eruit te komen. Dat was het nieuwsoverzicht.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 De maximumtemperatuur ligt tussen 1 graden in het oosten en 5 graden aan zee. ANWB-verkeersinformatie. 40 kilometer file, minder druk dan normaal op woensdagochtend. De opvallende zaken zijn de A12, Utrecht en Den Haag. Er staat nog altijd een vrachtauto stil bij knopend Gouwen op de rechte rijstrook. Daarom file vanaf Bodegraven tot 7005 kilometer. Bij Rotterdam een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam op de parallelbaan. Er staat vanaf knopend Ridderkerk tot aan rotterdam Feyenoord 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht tot die parallelbaan. De nasleep van een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht. 8 kilometer tussen Eemnes en Beeldhoven. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook een ongeluk op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 7 kilometer. Van veel landen zie je alleen iets op tv als oranje voetbalt. Een grasmat.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere vormen van begeleiding in de zorg. Het kabinet is van plan om gemeenten daarvoor dan verantwoordelijk voor te maken. En dan graag ook nog voor minder geld. De hele oppositie maakt zich grote zorgen over die geplande bezuinigingen op de AWBZ. En ook coalitiepartij P van een de de gevaar. Dat bleek in de Tweede Kamer tijdens het eerste deel van het debat over de zorgbegroting. Zorg wordt veel te duur als er niks gedaan wordt aan de stijgende kosten. Met dat uitgangspunt grijpt de coalitie in, om de meer in de langdurige zorg. Maar het gaat VVD-Kamerlid Bas van het Woud niet alleen om het geld. De VVD wil dat iedereen in Nederland zo lang en zoveel mogelijk regie over het eigen leven kan voeren. Dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dat mensen niet te gast zijn bij de zorgverlener, maar dat de zorgverlener te gast is bij mensen dat maatwerk geleverd wordt, dat gekeken wordt naar de vraag achter de hulpvraag. Dat we kijken naar welke mogelijkheden mensen nog wel hebben... in plaats van alleen te focussen op wat mensen niet of niet meer kunnen. En op dat vlak is er nog veel te winnen in dit land. Klinkt mooi natuurlijk, vinden alle oppositiepartijen. Zorg, dichtbij, lekker zoveel mogelijk thuisblijven. Dat vindt ook SGP-leider Kees van der Staai. Meer kwaliteit, minder kosten, meer samenwerking... Zorg dichter bij de burger. Allemaal wervende begrippen die ik terugvind in het zorghoofdstuk van het regeerakkoord. Doelstellingen waar niemand tegen kan zijn. Die omarmen wij ook. De uitwerking is echter niet simpel. Hoe voorkomt de regering dat mensen zonder sociaal netwerk door het ijs zakken? En hoe gaan we ermee om? Als je ziet dat voor bepaalde bezuinigingen... die nu ook ingeboekt zijn, huishoudelijke zorg hebben we al veel over gehoord en hulp, dat daar eigenlijk weinig voor lijkt te zijn. Veel vragen dus die tot nu toe onbeantwoord blijven. Otwin van Dijk is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ook hij kent de zorgen, maar vertrouwt erop... dat er de komende tijd oplossingen zullen worden gevonden. En ja, ik beproef onzekerheid. Maar ook vooral heel veel betrokkenheid... en bereidheid bij mensen en organisaties om mee te denken. En de zorgen over de maatregelen, hoe gaan we dat uitwerken... dat regeerakkoord, die delen wij natuurlijk ook. Deze maatregelen moet je gezamenlijk oppakken... en onzekerheden moeten we zo snel mogelijk wegnemen en niet opkloppen. Mevrouw Leijten. We hebben een brandbrief gekregen van de G4, de vier grote gemeenten en de uh, 32 grootste gemeenten. Dat ze zeggen, de combinatie van deze maatregelen... en de snelheid waarmee het ingevoerd wordt, leidt tot brokken. Hoe kan de Partij van de Arbeid hier dan zo'n ontzettend optimistisch verhaal vertellen... over dat gaan we nog oplossen met het veld? Meneer Van Dijk. Nou, voorzitter, een beetje optimisme in de politiek kan volgens mij geen kwaad. Ik heb ook aangegeven dat ook mijn partij bereid is om te luisteren... naar de voorstellen die vanuit het veld er ook komen. Dus ik zou zeggen... Uh, ja, er is zorg, die delen wij. Maar de, de richting wordt ondersteund. En uh, uh, de handschoen die ook wordt opgepakt om daarover mee te denken... dat is volgens mij een hele verstandige. Het regeerakkoord lijkt wat de PvdA betreft niet in beton gegoten. Vandaag en morgen zal blijken of de minister en de staatssecretaris... er ook zo over denken. En onze verslaggever Marcel Bril... zal die begrotingsbehandeling van de VWS vandaag ook weer volgen. Tom van Trek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Ajax mag door in Europa. Europees voetbal ook na de winterstop. En gelukkig niet meer tegen Real Madrid. Nee, het uh, verschil was... Uh, ja, het was enorm. Uh, ze hadden de duurste staanplaatsen voor de rust, uh, zei iemand al. En dat was het ook een beetje, want het was echt... Ze stonden erbij, ja, ze stonden erbij. en keken er. je kan er echt niet meer van maken. Ze werden aan alle kanten overvleugeld. En de eerste doelpunt was nou, misschien dan nog wel een beetje buitenspel, dat is waar. Maar Ajax had niets om, om over te klagen. Het moest zich volledig bij zichzelf zoeken... Het verschil ja, was schrijnend groot, zoals het eerder dit jaar en de vorige jaren ook al schrijnend groot was. De verschillen met de topclubs in Europa zijn enorm. En de desinteresse in Dortmund van Manchester City kwam Ajax heel goed uit. En dat Europese podium van die Europa League, dat is misschien ook wel net zo'n podium waar die Nederlandse clubs precies in mee kunnen. En er zei al iemand heel optimistisch, de finale is in Amsterdam, maar er zitten nog een paar ronden tussen. Dus het verband tussen die twee zie ik nog niet helemaal. Maar goed, ze leven door. Als Nederlandse club en die derde plaats dat zeiden dus ze ook wel terecht na afloop daar hoeven ze zich niet voor te schamen voor vier punten in deze pool ook niet maar dat het verschil met de echte topclubs nog enorm is ja gisteren de hoop was er weer bij veel mensen maar de realiteit is toch echt anders ja, ja en dat de boer zich zo druk maakt in de kleedkamer in de rust heeft dat zin als die begrotingen zo uiteenlopen van die twee clubs want je nou, wat, wat ja, al, hadden ze al, iets kunnen beginnen tegen dit Real Madrid ja als je vindt dat dat niet kan dan moet je niet gaan hè dus dat, dat, nou ja, dat dan moet je ja. in die zin ik, ik kijk waar de boer zich druk over maakt en dat snap ik wel. Is dat Ajax ook nog eens als het ware de helft onder zijn eigen kunnen speelt. Hij zegt als wij op onze eigen kunnen spelen. Dan kunnen we in ieder geval nog weerstand bieden en mm. iets laten zien. En ik kan me wel voorstellen dat hij het idee dat een aantal jongens dacht. Oh deze heb ik ook op de Playstation thuis. He, dat is echt vol bewondering naar zonde te kijken. <lacht> en ja. dat is toch wel echt een beetje uh, wat ik me kan voorstellen. Topsport onwaardig. En dat was toch wel een beetje wat Ajax liet zien. Dus die, die woede kan ik wel volledig begrijpen op ja. zo'n moment. En Tom, kan het Nederlands voetbal dichterbij komen met de miljoenen van Mer als Fox het straks overneemt en de clubs meer krijgt. Nou ja, er zal misschien een kleine lichte injectie zijn. Maar de Nederlandse clubs zullen zich toch gewoon uh, op de manier zoals ze het nu doen uh, bezig moeten houden. En je ziet toch gelukkig ieder jaar wel weer verrassingen in die Europese competities. En kijk, uh, ik zeg altijd als Ajax vindt dat ze niet tegen Real Madrid moeten voetballen. Dan moeten ze ook met 10-0 van RKC winnen. En ik geloof dat dat ook niet helemaal het geval was dit jaar. Dus die verhoudingen in, alleen maar in geld dat ook in de uitslagen willen terugzien. Dat is niet altijd helemaal reëel. Tuurlijk is het heel moeilijk voor clubs uit welke landen dan ook. Je zag het ook aan Anderlecht gisteravond goed gesproken speelt, ook uitgeschakeld, om echt aansluiting te vinden. Maar je moet eigenlijk uh, zo doorgaan en hopen dat je eens in de drie tot vijf jaar een club hebt die voor een echte verrassing kan zorgen. En ja, als je tien keer tegen ze speelt, kun je toch één keer van ze winnen, maar dan moet je het wel tien keer proberen. En dat is wat er de laatste jaren wel echt ook een beetje aan ontbreekt. Hoor. We blijven even bij het geld, want NOC en AZ ja. heeft keuzes gemaakt. Welke sportbond meer geld krijgt en welke minder? Uh, opvallend. Onder meer badminton, wielrennen, mannen, volleybal en de schoonspringers krijgen heel wat minder. We dat het vanochtend al uh, bij ja. ons. Zeilen zwemmen en rug. Wie zijn de sporten die meer krijgen? Hoe, hoe kijk jij tegen die keuze aan? Nou ja, eh, niet kiezen is verliezen, is een autodagium in topsport. En ik ben een groot voorstander van het feit dat er keuzes gemaakt worden. De keuzes over het algemeen zijn ook heel erg logisch. Die zijn ook redelijk af te leiden naar wat bonden zo in de loop der jaren gepresteerd hebben. Dat rugby, dat is wel een verrassend project in die zin dat men eh, ja, men zich laat vertellen... dat daar een hele grote kans ligt als je dat goed gaat doen... om daar toch aansluiting en richting een medaille te gaan. Dus daar is echt voor gekozen... Je kan altijd discussiëren, uh, is dat een goede keuze, is dit een goede keuze? Ik kan mij over het algemeen zeer vinden in de keuzes. Die zijn gebaseerd op wat er de afgelopen jaren gebeurd is en wat er staat te gebeuren. Dat het heel zuur is voor sommige bonden, dat kan ik me wel voorstellen. Maar gemiddeld kan je toch zien dat de bonden die uh, door de jaren heen voor de medailles gezorgd hebben, om het maar simpel te zeggen, en die keuze is heel helder. We, we schrappen een aantal dingen en we gaan door met de, daar waar we al goed in zijn. En meer geld is er niet, dat is een beetje het simpele verhaal. En ik denk dat er weinig andere keuze is hoe lastig. Uh, ook uit te leggen soms aan sommige bonden. Tom, duidelijk. Dankjewel. je Wordt komend weekend niet gevoetbald door de amateurs. Vraag is natuurlijk of dat ook iets verandert... aan de mentaliteit van mensen met korte lontjes. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Dus een file, maar, spits van 80 kilometer. Dat kan ermee door voor de woensdagochtend. De vrachtauto, die stilstaat op de A12... zorgt nog altijd voor veel vertraging vanuit Utrecht komend. Uh, tussen Podegraven en Zevenhuizen staat 6 kilometer. Bij het Gouden Aqueduct is daarom de rechte rijstrook dicht. Nasleep van een ongeluk op de parallelbaan van Breda naar Rotterdam. Het zorgt voor 6 kilometer file voor het knooppunt De Bresseplein. En een aanrijding op de A27 Almere Utrecht. 8 kilometer tussen Eemnes en Beeldhoven. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tienduizenden amateurwedstrijden worden dit weekend afgelast. Uh, het is het antwoord van de KNVB op de maatschappelijke onrust... die is ontstaan na het overlijden van de mishandelde grensrechter. We praten erover verder doen we met Koen Breedveld... directeur van het Mulier-instituut... instituut dat sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek doet. Meneer Breedveld, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Vindt u het uh, de meest logische stap die nu is genomen... om wedstrijden in het amateurvoetbal af te gelasten... en um, een minuut stilte te houden bij het profvoetbal? Nou, ik vind het in ieder geval erg goed dat de KVB een sterk signaal afgeeft. Um, je had misschien ook ervoor kunnen kiezen om uh, rondom het spelen van de wedstrijden zaterdag daar aandacht aan te besteden op de clubs waar mensen echt komen. Had misschien ook gekund, maar ik vind het in ieder geval belangrijk dat er een sterk signaal wordt afgegeven. Ja, want u bent bang dat mensen toch niet naar de club komen, als het niet hoeft. Nee, ik vrees toch dat een aantal mensen dit gaan gebruiken om dan toch maar iets uh, in het huishouden te doen of kerstinkopen of andere dingen. Dus je had mensen daar bij elkaar gehad. Uh, ja. Het gebeurt op het veld. Want hoe belangrijk is het om te praten nu? Ja, ik denk wel heel belangrijk. Uh, je merkt ook aan de reacties van mensen in de media. Uh, veel mensen voelen zich ontdaan, uh, zien zich een beetje een illusie afgenomen misschien. Ze zijn ook in een soort rouwproces, een halve shock. Dus daar moet je over praten. En uh, een tweede reden is, je moet er ook over praten... omdat je het met die mensen zelf moet oplossen. Het zit in de sport. Ja. Maar dan is het dus iets voor de mensen die erdoor getroffen zijn... die erdoor aangedaan zijn, het uh, Breedveld. Maar de mensen om wie het gaat, komt het daarbij aan, dit signaal? Ja, ik weet niet wie u precies bedoelt. Nou, die, nou, die mensen, mensen die uh, agressief zijn op de velden, die geweld toepassen. Ja, natuurlijk komt het bij die mensen ook aan. Um, ik denk dat ook bij de jongens waarbij die dit uh, hebben laten gebeuren, um, er nog wel een belletje is gaan rinkelen na zondag. Ik kan me dat niet anders voorstellen. Je moet ook, je moet iedereen geloven in het goede van de mens. Um, dus ook daar, ook daar wordt wel over nagedacht, denk ik. Ik denk ja. op de club zelf nieuwsloten. Dat men zich daar erg vervelend onder voelt. Erg schuldig onder voelt. En zich bezint op wat men hier aan kan doen. Het geldt denk ik voor de hele sportwereld. En hopelijk ook voor de hele samenleving. Ja, toch waren de reacties ook hevig na eerdere incidenten. En toch gebeurt het steeds weer. Komt het steeds weer voor. Ja, maar ik geloof ook niet dat je de illusie moet hebben... dat je dit probleem met één dag stilte op zaterdag uh, zou kunnen oplossen. Uh, dat geloof ik niet. Daarvoor is het te hardnekkig. Daarvoor duurt het te lang. Daarvoor zijn er te veel is het te veel bekend dat dit in het verleden ook al is gebeurd. Uh, dus het zal tijd nodig hebben om dit te veranderen. Ja, en toch hoor je, uh, en dat, is, dat hoor je ook vaak trouwens als zoiets gebeurt... Uh, roep om harde maatregelen, we minister Opstel, de minister Opstelter van Veiligheid en Justitie zeggen... dit staat niet op zichzelf, er is meer aan de hand, we moeten voorbeelden stellen. De KNVB wordt ook verweten dat ze uh, sinds deze zomer... geen hele ploegen meer collectief uit de competitie halen... jeugdspelers uh, minder lang gestraft kunnen worden... Is het um, de juiste weg om in te slaan om um, ja, harder te straffen, hardere maatregelen te nemen? Zit daar winst, denkt u? Nou, Er zit in ieder geval winst bij nadenken uh, wat je kan doen. En daar gesprek over aangaan met mensen die erbij betrokken zijn. Dus verenigingsbestuurders, trainers, coaches, clubleiders, gemeentes misschien ook wel. Daar zit, daar zit de grootste winst. Uh, daarna is het denk ik heel begrijpelijk dat mensen vragen om harde straffen. Uh, mensen zijn gefrustreerd, mm. um, Maar heeft zich het zin? Heeft het zin om harder te straffen? Niet alleen. Ik denk wel dat iedereen in de opvoeding weet... dit is een opvoedingsvraagstuk, lijkt mij. Uh, niet alleen een sportvraagstuk, maar vooral een opvoedingsvraagstuk. En iedereen in de opvoeding weet wel... dat je kinderen niet de goede kant op laat bewegen... door ze alleen maar te straffen. Dat moet met een geïntegreerd pakket en maatregelen... waarbij je ook beloont, waarmee je verenigingsbestuurders... Uh, attent maakt op dit probleem. Zo dus ook doordrongen maakt van het feit dat hier wat moet gebeuren. En zo dus ook laat tools aanreiken dat ze wat kunnen doen... Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ja, u zegt een opvoeding, opvoedingsprobleem. Toch kan de sport wel iets doen. We hebben eerder deze uitzending gehoord dat het bij rugby er heel anders toe ja. gaat. Ja, een hele andere cultuur. Respect voor de leiding. De scheidsrechter staat daar voorop. Zou je dat in het voetbal kunnen creëren? Ja, maar ook daarvan geloof ik niet dat we dat morgen hebben gerealiseerd. Nee. Uh, je moet zich toch wel beseffen dat je met voetbal met 1,2 miljoen leden en 3200 clubs... Uh, die midden in de multiculturele samenleving staat... Uh, een andere vrije tijdbesteding te pakken hebt dan rugby. Kleiner, uh, veel selecter deel van de samenleving. Iets meer een monocultuur. Ook veel makkelijker om een sterke cultuur uit te dragen. Uh, die uit te bouwen. Dat is in de voetbal denk ik minder makkelijk. Het ontslaat de voetbal niet van de plicht om daarover na te denken. Het ontslaat de voetbal ook niet van de plicht om daar uh, goede maatregelen voor te bedenken. Maar het zal wat meer tijd nodig hebben. Nee. Maar zou je toch niet, uh, zoals bij het rugby... als je daar überhaupt maar tegen de scheidsrechter praat... krijg je geloof ik al rood. Uh, ik weet uit eigen ervaring dat ik heel wat tegen de scheidsrechter kan zeggen... voordat ik überhaupt uh, een waarschuwing krijg. Zou dat niet moeten veranderen? Dat als je je mond open trekt, uh, dat het gewoon klaar is? En dat je op die manier toch gezag opbouwt? Ja, um, dat kan. Um... Ik denk dat er goede voorbeelden te vinden zijn voor de voetbalsport in het rugby, maar ook in het hockey. Met maatregelen die door spelers en, uh, en clubleiders en strijdrichters worden herkend, en die ja. goed werken waardoor je tempo in het spel houdt... waardoor je mensen het gevoel geeft dat het rechtvaardige straffen zijn... en waardoor je ook uh, het team, wat op een gegeven moment waar een speler wat doet... ook laat merken um, dat zij er last van hebben. Dus in plaats van een gele kaart geven... en dan een speler de volgende wedstrijd niet laten spelen... nee, een gele kaart betekent tien minuten de wedstrijd uit. En daarmee tref je de mensen direct en het team ook direct met wat er daar gebeurt. Dus daar zijn goede voorbeelden te verzinnen met, met rugby onder andere en hockey. Um, ja, Aan de andere kant... Uh, ontslag en uh, respect voor elkaar hebben, los je ook niet op... door het kopiëren van een paar spelregels uit ja. een andere sport. En dat is een grote, uh, grote thematiek die niet alleen de sport raakt... maar de hele samenleving. Ja, maar dan zegt u, goed, dan zouden scheidsrechters, grensrechters... misschien ook anders op moeten treden. Um, dat zou ja. kunnen helpen, moeten die dat ook wel aankunnen. Er dus ja. ontstond gisteren natuurlijk een wat onprettige discussie... over de kwaliteit van grensrechters. Um, vindt u wel dat dat moet worden meegenomen in de thematiek? Moet daar naar gekeken worden? Ja, ik denk dat we hier niet uh, moeten denken dat we met één maatregel dit probleem oplossen. Dit zal uh, een weg zijn van uh, duidelijk aangeven welke richting we in willen en iedere keer kleine stappen zetten. Een van die kleine stappen is dat we grensrechters equiperen om uh, beter met dit soort situaties om te gaan. Dat gebeurt gelukkig ook al. Ik denk dat we best op de goede weg zijn in de sportwereld. Zeker geldt dat ook voor het voetbal met, met veilig sportklimaat als een voorbeeld daarin. Um, maar we kunnen mensen beter equiperen om met deze situatie om te gaan. Um, aan de andere kant, het zit ook wat ingepakt in het systeem. Uh, de grensrechter komt deels van de club uh, waar hij ja. lid van is. Waar zijn vrienden zitten, waar zijn konuiten zitten. Zou dat niet moeten? Nou, het is wel denk ik een van de punten die problemen veroorzaken. Um, want de tegenstander weet inmiddels ook wel dat uh, de scheidsrechter, de grensrechter kan fluiten voor zijn... -partij, de partij waar die lid van is. In, met de alle goede bedoelingen van de wereld komt het af en toe voor. Dus die tegenpartij is al gespitst op het feit dat het gaat gebeuren. En iedere keer dat er een besluit ook maar enigszins ter discussie staat... leidt dit tot ja, korte lontjes. Ja. Nou, uh, het is niet heel snel opgelost. Maar uh, nee. de eerste stappen zijn gezet. Meneer Breedveld, directeur van het Muli-instituut voor sportonderzoek. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. En we blijven bij de sport. Want wij begrijpen, Maino, dat de zwembroeken aan zijn, hè? Jazeker. Nee, vanochtend al in alle vroegte eerst op het droge en nu in het natte. Even luisteren naar de tonen. Max, jump, you have to close your one. Faster one leg, faster one leg. Keep the position towards the end of the board. Send me, captain. Balas Ligard is dat, hij is Hongaars, maar geeft zijn aanwijzingen hier in het Engels, in de Tongelreep. Terwijl de nationale selectie aan het inspringen is, want dit is nog maar even van de lagen. Inge Jans en Jorik de Bruin, waarom drogen jullie je nou steeds af? Laat ik eens een domme vraag stellen. Uh, dat is voor, omdat wij zijn nogal glad door het water. En als wij het afdrogen, dan zijn wij een stuk zo dus hebben We hebben veel betere grip om niet onze sprong te verliezen, dat te uitglijden of zo. En dit is puur even nog inspringen? Ja, dit is gewoon basis, zeg maar. Voorbereiding voor wat we dadelijk gaan doen. Oké. Okay. En dat gaat elke ochtend zo. Is dat een vast ritueel? Nee, ja ja en nee. Er zijn twee, ja, een paar soorten rituelen. Deze hebben we vaak. En we hebben ook vaak dat we andere soorten oefeningen doen. Dus niet elke dag hetzelfde. Is die streng de coach? Soms. Ja? <laughs> ja? Ja. Als hij in het Hongaars verder gaat, dan weet je het wel. Ja, maar dat doet hij gelukkig niet. Nee. <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, uh, dit is nog maar een beetje inspringen, hè? Ja, het echte en... werk krijgen we dadelijk te zien, hoor ik. Ja, dit is puur basis. Gewoon even een beetje warm worden. Weer een beetje plankgevoel krijgen. En dan gaan we zo meteen uh, de echte sprongen doen. Ja, maar niet van die 10 meter. Dat doet, dat doet jouw collega, geloof ik. Ik kijk even naar boven. Ik krijg een stijve nek. Als ik naar het dak van de tongelreep kijk... naar dat beton, wat hoge gevaarte wat boven mij uittormt. boven dat diep blauwe, azuurblauwe water... waar steeds opnieuw de nationale selectie rimpels in doet verschijnen. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Meeste kranten openen vanochtend met de massale oproep op komend weekend de ruim 33.000 wedstrijden uit het amateurvoetbal af te gelasten. Het AD bijvoorbeeld besteedt vijf pagina's aan de dood van de grensrechter. Eigenlijk is de hele cultuur verziekt, vertelt een collega scheidsrechter in de krant. Hij vindt dat de KVB nu eindelijk eens moet ingrijpen. Ze zeggen altijd dat ze geweld keihard gaan aanpakken, maar dat gebeurt veel te weinig. Twee walgelijke momenten staan in mijn geheugen gegrift, zegt ten technisch manager van buitenboys in de Telegraaf. Vlak voordat Nieuwe Schoten, Nieuwe sloten B1 in de slotfase 2-2 scoorde, gleed Richard onderuit op het gladde veld. In plaats van hun doelpunt te vieren, renden ze op Richard af en begonnen ze hem sarcastisch uit te lachen. Ook lokale media storten zich massaal op het overlijden van de grensrechter. In De Gooi in Eemlander, bijvoorbeeld, is te lezen dat op de club men het gevoel heeft langzaam uit een roest te ontwaken. Bij mij kwam het besef de afgelopen nacht: overdag ben je niet met jezelf bezig als je dan alleen bent, dan voel je het pas. Dat is technisch manager Igor van Gelderen. Ander nieuws dan in de kranten. Basisscholen zijn gedwongen leraren weg te sturen... die ze over een paar jaar juist hard nodig hebben. Uit onderzoek in de opdracht van het Participatiefonds, waarover trouw bericht... blijkt dat het lerarentekort in 2016 al 1400 fulltime banen bedraagt. In 2019 gaat het zelfs om bijna het dubbele daarvan. De afgelopen 50 jaar is ongeveer driekwart van de Afrikaanse savanne verdwenen. En daarmee ook meer dan twee derde van de leeuwen die de vlaktes bevolkten. Dat staat in een studie die is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Biodiversity and Conservation. Onderzoekers schatten dat er in de Afrikaanse savannes nog 32.000 leeuwen rondlopen. In 1960 waren dat er bijna 100.000. In West-Afrika gaat de populatie het snelst achteruit. Daar zouden nog maar 500 leeuwen verblijven. Dan naar RTV Utrecht die omhoog schrijft over eh, negen grote bedrijven... die zich intensief gaan bemoeien met de ontwikkeling... van de zogeheten A12-zone tussen de knooppunten Lunet en Oude Rijn. Het gaat onder meer om Ballas Nedam, BAM en de Rabobank. Vandaag tekenen de partijen een intentieovereenkomst. Volgens de provincie en de gemeente Utrecht houdt een nieuwe gein... kan het gebied zich tussen 2020 en 2040 ontwikkelen... tot een van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Nederlanders zijn niet bereid geld te geven voor hulp aan de slachtoffers van het geweld in Gaza en Israël. Op een speciaal hiervoor geopende Giro-rekening van het Rode Kruis is vrijwel geen geld gestort. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen het ANP. Behalve de 1 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn naar het rekeningnummer... 7244, geef het nog maar even. Slechts enkele honderden euro's overgemaakt. En alle basisscholen moeten wetenschap en techniek gaan onderwijzen. Aankomende leraren worden daar voortaan op de Pabo op voor klaargestoomd. Wille VVD aan Partij van de Arbeid schrijft De Volkskrant. En zo dadelijk na het bulletin van acht uur. praten we u bij over de problemen voor de coalitie in de Eerste Kamer. Blijf luisteren.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 Lees nu 8 nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. Dit is Radio 1.